12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. KNMI geeft waarschuwing af voor extreem weer. Amsterdamse korpschef vindt vuurwerkverbod niet realistisch. En FC Twente breekt met trainer Co. Adriaanse. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien het land binnen. En daarbij zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk. Verder staat er een stormachtige wind langs de kust. En zo nu en dan bereikt die wind stormkracht. Ongeveer 9 graden is het. Morgen dan wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het iets koeler. We ja, Meteen doorgaan met dat weer. KNMI heeft voor de provincies Friesland en Noord-Holland... de code oranje afgegeven. Dat is een waarschuwing voor extreem weer. Het Weerinstituut verwacht tot aan het eind van de middag... in beide provincies windstoten. Harry Geurts van het KNMI, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe, hoe staat het op dit moment? Ja, er, zijn, er staat aan de kust een storm, windkracht 9... En in het hele land komen zware windstoten voor tussen 90 en 100 km per uur. En in Friesland en Noord-Holland... daar komen ook al windstoten van meer dan 100 km per uur voor. In het hele land dus is, het, is het, het problematisch, begrijp ik. Ja, het is, uh, in grote, de grote delen van Europa is, uh, is waait het heel hard. En vooral Schotland en het noorden van de Noordzee... en ook Noorwegen krijgen nog een heleboel uh, wind mee. Ja. Die code oranje die nu is afgegeven, gebeurt dat vaak? Dat gebeurt een aantal keren per jaar als we echt uh, extreem weer verwachten. We hebben dat dus uh, voor vanmiddag gedaan voor uh, de provincie Noord-Holland en Friesland. Ja. En de rest van het land geldt uh, code geel ja. voor die zware windstoten van uh, ja, zeg maar 90 tot 100 kilometer per uur. Maar Friesland en Noord-Holland, daar gaan ze dus echt naar 120 en misschien nog wel hoger. Ja, dat is echt uh, behoorlijk extreem. En wat betekent dan oranje in deze... Ja, dat zijn het dus vooral. Die, die oranje die geldt voor die windstoten van, uh, ja, van, van 120 kilometer per uur. Dus dat zijn, uh, wij noemen dat zeer zware windstoten, zo gaan dat boven de 100 kilometer per uur uh, gaat. Hmm. En daar geldt het code oranje voor en code geel geldt voor die windstoten tot uh, 100 kilometer per uur. is hmm. overigens ook flink. Ik denk dat zeker mensen in het verkeer en zeker fietsers ook, dat die daar uh, flink last van kunnen hebben. Oppassen, zeker met, uh, met aanhangers en zo. Ja, ja. absoluut. Okay. Dat gaat tot vanavond duren of gaat het nog langer duren? Ja, het, uh, de meeste wind, de zware windstoten die zitten vooral vanmiddag. En zeer zware windstoten dus in, uh, in, in het westen. En ja, uh, vanavond waait het ook nog flink door. Dan, uh, dan houden we in, uh, met name in de kustprovincies nog zeker kans op, op zware windstoten. Maar uh, waarschijnlijk wordt dan het hele land weer geel voor de waarschuwing. Dus die code oranje die geldt vooral voor, uh, voor het grootste deel van de middag. In Friesland en Noord-Holland. Precies. Harry Geurts van het KNMI, dank je wel. Vuurwerk dan tijdens Oud en Nieuw. Dat kan niet zomaar verboden worden. Dat zegt de nieuwe korpschef van de Amsterdamse politie... Pieter Jaap Albersberg. Voor de politie in de hoofdstad was alcohol het grootste probleem... tijdens de jaarwisseling. En ook maakt de politie zich zorgen over de zwaarte van het vuurwerk. Wij zien ook net als iedere burger dat het ook zelfs persoonlijk het indruk... dat dit jaar nog meer zwaarder vuurwerk is. En het is natuurlijk bijzonder dat wij in Nederland, wat toch wel uniek is in Europa... op één avond per jaar overal buskruid hebben... Terwijl we dat op andere avonden van het jaar met de EOD waarschijnlijk gelijk heel voorzichtig zouden opruimen. En ik vind dat belang van gezondheid en de risico's die uit het huidige buskruidniveau. wat we die avond hebben. zo groot dat het echt een gerechtvaardige discussie is. willen we zo met elkaar doorgaan. Als u het voor het zeggen zou hebben. zou u dan het vuurwerk verbieden? Althans in deze vorm. dat iedereen het kan kopen en afsteken. Verbieden is een heel makkelijk woord. Dus dat is voor mij de vraag. hoe ga je hem om? Je stopt iets niet. wat iets van jarenlange traditie is. Maar het groeit nu wel erg uit de hand. en het, dit moet naar beneden. Alleen dat is een ingewikkeld vraagstuk. U zegt gewoon verbieden, dat is niet eens. Is zo makkelijk, waarom niet? Omdat iets wat jarenlang gewoond is niet van de een op de andere dag stopt. Omdat u dan uw handen vol heeft met het opsporen daarvan, van mensen die toch vuurwerk afsteken? Ja, bijvoorbeeld als je iets verbiedt, dan moet je daar ook wat in doen. En dat is niet altijd makkelijk. Dat weten we ook op andere fronten. Ik pas wel op dat we niet opeens van een extreem handhavingsvraagstuk bijkomen. Waar we als politie dan alleen voor staan. Hoe zou je dat dan willen aanpakken als u zegt gewoon verbieden? Dat is niet zo makkelijk. Wij zullen ons blijven hard inzetten op de aanpak van het illegale vuurwerk. En uh, in de politiek zal een discussie gevoerd moeten worden: willen we hiermee doorgaan? Zoveel buskruid op die ene avond. Als u nu terugkijkt op de afgelopen nieuwjaarsviering, had u minder arrestanten gehad? Had u het minder druk gehad als politie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 is zijn alcoholgerelateerde de Pieter Jaap, Albersberg, korpschef van de politie amsterdam amsteland In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij ook nog... dat in Amsterdam vorig jaar een kwart minder overvallen zijn gepleegd... dan het jaar daarvoor. De aanpak van overvallen had de afgelopen twee jaar extra prioriteit. Nog meer over het vuurwerk. In Amersfoort worden taakstraffen uitgevoerd... door jongens die betrapt zijn met vuurwerk. Piet Beidler van het bureau Halt legt de regels nog een keer uit. Heeft iemand uh, zijn werkbrief gehad?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 Of jij houdt mij de uh, mijn kant ook even in ja, de smiezen. Ik hou, uh, jouw de eerste afhaker. Ja, tweede, hè? Ik heb er, tweede. Op, er zijn er nu twee naar huis gestuurd. Dus, uh, Vanwege? Uh, bandgedrag. Dus uh, er wordt een uh, boomstam op de straat gegooid. En uh, er wordt uh, bedreigd en dat kan gewoon niet. Bedreigd? Ja. Wat Als zeiden ze dan? Uh, dat hij uh, agressief is en vuurgevaarlijk. Dan ga je een stap te ver, dat kan niet. Dus dan houdt het gewoon op en dan... Uh,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 Ja, baden. Ik baal er wel heel erg van. Ja, het is mijn echt schuld. Bijdragen vanuit Amersfoort was dat, van verslaggever Roel Pauw. Dit is het NOS Journaal, het door Alt meegens. Pensioenfonds ABP belegt niet langer in de Amerikaanse supermarktketen Walmart... vanwege de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. ABP volgt het VN-verdrag dat bepaalt dat bedrijven moeten voldoen aan arbeidsnormen... naleving van mensenrechten, corruptiebestrijding en milieuzorg. Voldoen ze daar niet aan dan wordt daar eerst op gewezen. En verandert er niets, dan kunnen bedrijven worden uitgesloten voor belegging. Pensioenfonds ABP heeft ook de Chinese oliemaatschappij PetroChina van de lijst geschrapt. Dat is gebeurd omdat de moedermaatschappij van dat bedrijf in Sudaan en Burma... niet genoeg doet om te voorkomen dat het betrokken raakt bij mensenrechten schendingen. Tata Mirando van het gelijknamige Koninklijke Zigeunerorkest heeft voor 50 euro een viool gekocht die waarschijnlijk meer dan een ton waard is. De Arnhemse muzikant kocht de viool op een rommelmarkt in Den Bosch... van een oudere mevrouw. Behalve die viool kreeg Tata Mirando er een tas met bladmuziek bij... en daarin deed Mirando een ontdekking, zegt hij. Dat is een uh, Guadagnini-viool uit 1801. Tot mijn verbazing kwam ik die z Fitica tegen. Ik dacht, nou, dat, dat kan bij God niet waar zijn heeft God me die geluk gegeven. Kennis schatten de waarde van het instrument tussen de 75.000 en 150.000 euro. SOA-klinieken gaan alleen nog mensen testen die in een risicogroep vallen. Alle anderen worden voortaan doorverwezen naar de huisarts. Dat laat het RIVM weten. In de 26 klinieken kunnen patiënten anoniem en gratis getest worden... op seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat gebeurt steeds vaker, waardoor de kosten oplopen. En daarom hebben de SOA-klinieken besloten om niet iedereen meer te testen. Als je klachten hebt, als je uh, prostituees bezoekt. als je uh, seks hebt met mannen, als man zijnde. als je uit een land komt waar, uh, waar veel SOA voorkomen dan kun je op de SOA-centra terecht. Mensen die alleen zeggen, ik wil anoniem langskomen... dan zeggen we, dan kun je beter naar de huisarts gaan. De financiële topvrouw van KPN, Carla Smits, vertrekt. Ze kan zich volgens een bericht van KPN niet vinden... in de manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd, in de nieuwe topstructuur. Dat is een nieuwe manier waarop de KPN wordt bestuurd... waardoor het volgens de directie allemaal directer en efficiënter wordt. Carla Smits kwam in 2009 bij KPN. Op eigen verzoek ontvangt ze geen vertrekvergoeding, meldt KPN. En ook zal ze over 2012 geen variabele beloning krijgen... hoewel haar contract tot 1 april doorloopt. In de gemeente Hardenberg zijn in de laatste week van het jaar... acht AED's gestolen. De automatische externe defibrillatoren... hingen op strategische locaties in de gemeente... om gebruikt te kunnen worden bij een reanimatie. Apparaten kosten 3000 euro per stuk. Het is nog niet bekend wie de AED's in Hardenberg heeft gestolen. Wel is de diefstal van één van die acht apparaten... op een beveiligingscamera te zien. Sport. Tja, het eerste ontslag in 2012 in de eredivisie is een feit. Want FC Twente heeft trainer Co. Adriaanse op straat gezet. Adriaanse won met zijn ploeg in augustus de Johan Cruijffschaal. Die staat halverwege de competitie op de derde plaats. En toch zet Twente een punt achter de samenwerking. In Enschede bij het stadion van FC Twente is verslaggever Ragnar Niemeyer. Ragnar, um, heb jij Co-Adriaanse daar al gesignaleerd? Nee, ik heb hem niet zelf gesignaleerd. Ik heb wel begrepen van een collega die hier al heel vroeg was... dat er naar binnen is gegaan. Ik had wel zijn een auto herkend, die staat hier op het parkeerterrein. Nou zegt dat niet alles, die had bij wijze van spreken al ingeleverd kunnen zijn. Maar ook de auto van de voorzitter, van Joop Munsterman, stond hier voor het pand. En uh, inmiddels hebben we begrepen dat zij inderdaad hier in het stadion aanwezig zijn... om met elkaar te praten en er lijkt inderdaad geen weg meer terug... Hoewel FC Twente officieel tenminste de kaken nog op elkaar houdt tot dit moment. Nog niet met een uh, verklaring is gekomen waarin dat ontslag bevestigd is. Dat is wel of the record een aantal keren gebeurd richting verschillende media. Maar officieel hebben ze er nog niets over gezegd. Maar dat Co-Adriaans uh, niet verder gaat bij FC Twente, ja, daar twijfelt inderdaad uh, geen mens meer aan. Mm. Zeker niet omdat er nu druk wordt gesproken hier op het stadion. Ik heb ook een van de mensen uit de Raad van Commissarissen naar binnen zien gaan. Nee, hier wordt gesproken over een exit van Adriaans bij FC Twente. En is er wel een toelichting beloofd door Twente? Nou ja, wat ik weet is dat wij van de NOS straks een afspraak hebben met Joop Munsterman. Uh, die hadden we gisteren al, die is niet gecanceld. Die gaat nog steeds door, dat zal aan het begin van de middag uh, zijn. Ja, dan zal er toch duidelijkheid komen over, uh, over de positie van Adriaans uit de mond van de voorzitter. En ja, een toelichting is gewenst, want uh, ja, co Adriaans is niet zomaar iemand. Heeft successen gevierd in het verleden. Uh, genoeg natuurlijk gepromoveerd, uh, kampioen geworden bij Porto in Portugal. Maar ook een aantal keren vroegtijdig vertrokken. En ja, het verhaal wat dan bij FC Twente hoort, dat wil je natuurlijk graag uit de mond van Ko Adriaanse horen. Die hopen we natuurlijk ook te treffen straks. Maar in ieder geval ook uit de mond van Joop Munsterman, de voorzitter. Hmm. Voor, voor Adriaanse, betekent dat het einde van zijn carrière als trainer? Nou, nee, dacht ik, dacht ik niet. Want hij mag dan uh, 65 zijn of worden. Het zit er even om te hangen. Ik weet zijn exacte geboortedatum niet. Maar die zal, uh, die zal echt nog wel ergens aan de slag gaan. Er wordt zelfs gefluisterd dat hij misschien wel bij FC Utrecht aan de slag gaat. Uh, een club waar hij toch in het verleden als eerste aankoop... ooit van FC Utrecht uh, ja, uh, binnenkwam lopen als Amsterdammer van Wijkers. Uh. Dat zou misschien een optie kunnen zijn voor volgend seizoen, want zo goed gaat het daar niet met Jan Wouters aan het roer. Je kunt je haast niet voorstellen, want dat is wel erg korte termijn dat hij nu op dit moment bij Utrecht gaat inspringen. Dat wordt ook echt ontkend bij FC Utrecht dat dat gaat gebeuren. Uh, maar ja, als hij hier weg is, ontstaat er misschien wel weer een nieuwe situatie. En dan zou hij misschien nog bij een van zijn grote liefdes toch nog een keer aan de slag kunnen. Ja, ja en hij heeft er avonturen op zitten in Donetsk, in uh, Qatar, noem het allemaal maar op, landen ver weg. Ja, dat zou misschien ook nog wel eens een keer weer op zijn pad kunnen komen natuurlijk. En het lijkt er dus op alsof Steve McLaren, die hier kampioen werd in 2010, dat hij hem gaat opvolgen. Dat was Ragnar Niemeijer. Hij gaat praten met Joop Munsterman, de voorzitter van FC Twente. En uh, mogelijk horen we dan meer over deze zaak rond uh, Co-Adriaanse. Nog een sportbericht. Uh, schaatser Ivan Skobrev. Die kan door een blessure zijn Europese titel Allround komend weekend in Budapest niet verdedigen. Bij de 28-jarige Rus raakte tijdens een krachttraining zijn schouder uit de kom. Skobrev die zich de komende weken op zijn herstel. Hij maakt op 11 februari tijdens de World Cup wedstrijd in het Noorse Hamar zijn comeback. En een week later staat het WK Allround in Moskou op het programma. We gaan naar de ANWB. Verkeersinformatie van Jolanda van der Velden. Goedemiddag, Dorot. Het uh, verkeer heeft veel last van de zware windstoten. Vooral in de kustgebieden in Friesland en Noord-Holland... moet je echt bedacht zijn op die zware windstoten. Voor de rest, uh, twee files. Dat heeft te maken met twee afsluitingen. De a 10 richting westrichting Zaanstad is dicht tussen Westport en Knopen en heeft te maken met een uh, auto met pech die daar weg wordt gehaald. Daar staat vanaf de afrit IJmuiden twee kilometer... En er is een vrachtwagen uh, van de weg terecht gegaan op de A76 geleden richting Heerden. De weg is nu dicht tussen knopen Tenesse en knopen Kunderberg. Dat heeft te maken met de afgevallen lading die de weg op dreigt te waaien. Tussen Nut en knopen Tenesse staat twee kilometer. Dankjewel, Jolanda. De hoofdpunt uit deze uitzending, de Amsterdamse korpschef... is verbaasd over de grote hoeveelheid buskruid... die met oud en nieuw voorhanden was in de hoofdstad. Toch denkt de korpschef niet dat een vuurwerkverbod veel zin heeft. En FC Twente breekt met trainer Co Adriaanse... als zijn opvolger wordt Steve McLaren genoemd. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, acteur Gijs Scholten van Aschad pleit voor tv-les op scholen. We gaan zometeen eens even bellen met de acteur wat hij precies wil. In het mediaforum Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1 en vrijdenker Henk Westbroek het gaat onder meer over het interview in de Volkskrant met de ontslagen sterverslaggever van de Telegraaf, Martijn Koolhoven. Dat gebeurde een paar weken geleden, nee, dat, dat gebeurde een paar weken nadat zijn hoofdredacteur, van Koolhoven dus, Jules Paradijs heet hij, dit over hem zei. Jij bent een van de vaste waarden in onze telegraaffamilie. Ik kan me een telegraaf niet indenken zonder Martijn Koolhoven. Nou, hij lag vanmorgen gewoon op de mat, dus uh, dat kan toch wel kennelijk. Uh, gelijk al een klapper in de Nationale Nieuwsquiz. Gisteren 108 punten. De kandidaat van vandaag komt uit Zijst, heet Gijs Wildeman en wilt u ook een keer meedoen aan de quiz. Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws: Facebook houdt hackers vriend door ze te betalen. Ieder lek dat ontdekt wordt op de community site... levert te vinden minstens 500 euro op. In sommige gevallen levert het de hacker een veelvoud van dit bedrag op. Volgens KNVB-directeur Bert van Oostveen... is er sprake van kartelvorming in Hilversum. En dat is de oorzaak van dat er in het Nederlandse voetbal... weinig wordt verdiend aan voetbalrechten... In een groot artikel in het AD spreekt Van Oostveen het vermoeden uit dat omroepen onderling afspraken maken om de prijs van voetbalrechten zo laag mogelijk te houden. Maar hij kan het niet bewijzen, zegt hij erbij. Aan de telefoon is de directeur van de NOS, Jan de Jong. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Uh, ik begrijp dat je op vakantie bent. Heb je het interview met Van Oostveen wel gelezen? Jazeker. En? Nou, ik denk dat de constatering juist is dat er relatief weinig geld in het Nederlands voetbal omgaat, maar de diagnose niet klopt. Uh, namelijk dat er uh, afspraken worden gemaakt door ja, de zendgemachtigden. gemachtigden. Nee, er zijn een paar typisch uh, uh, Nederlandse kenmerken... die heel anders zijn dan in andere landen... die zorgen dat er uh, in het recente verleden wat minder betaald worden dan voorheen. Maar dat heeft niks met marktafstaken te maken. Toch herinner ik me toen Talpa om de hoek kwam... dat, dat jullie uh, NOS met RTL wel hebben afgesproken... van nou, we gaan tot zover en echt niet verder. Nou, dat is niet met RTL afgesproken. We hebben voor onszelf, zoals een goede publieke omroep betaand... afgesproken wat een soort plafond is wat we eraan uit wilden geven... Uh, meer hadden we ook echt niet beschikbaar. Dat hebben we geboden. Nou, dat was helaas toen niet goed genoeg. Toen hebben we wel tegen de KVB en de Eredivisie gezegd: Oké, okay, dan is de kans groot dat een deel van het geld verdwijnt door bezuinigingen. en dat we later minder geld beschikbaar hebben. Dat was geen afspraak met uh, uh, RTL, tegendeel zelfs. Maar gewoon open en eerlijk hebben wij toen de clubs en de KVB geïnformeerd hoeveel geld wij beschikbaar hadden. Maar ze gingen toen als gelukszoekers achter iemand anders aan. En dat is wel vaker in het verleden uh, het geval geweest. En uh, men heeft wel vaker de deksel op de, de neus gehad. En uh, verkeerde keuzes in het verleden heeft er ook voor gezorgd... dat er nu minder geld beschikbaar is voor het voetbal. Ja, want Talpa betaalde toen 35 miljoen. Uh, jullie ja. hadden een iets lager bod neergelegd. Uh, ja. Uiteindelijk is, heeft NOS uh, nu uh, veel minder betaald. Ja. En je zegt ja, eigenlijk het, het voetbal... Voor, dat... uh, weet je, uh, het grappige is... Het voetbal wordt natuurlijk... En de voetbalrechten worden bepaald door de marktwaarde. En als er veel aanbieders zijn, gaat de prijs omlaag. Als er weinig aanbieders zijn, gaat de prijs weer om, uh, omlaag. Dus het, het werkt als de markt. En dan schrijft men een tender uit. En als het uh, gekte is met Falva, dan hoor je niemand. En nu is die gekte weg. En dan wordt de prijs weer wat lager, wordt het wat gezonder. En dan klaagt iedereen steen en been. En dat is natuurlijk vreemd. Ja. Maar daar hebben we een paar oorzaken voor. In Nederland is natuurlijk een hele kleine markt. Veel kleiner dan de omringende landen. Je kan het niet vergelijken met Spanje, Duitsland en Italië. Maar ik begrijp dat de uitzendrechten in België nog meer opleveren dan in Nederland. En dat is toch een vergelijkbaar land of steken nog ja, veel dat kleiner. Dat heeft land. weer te maken met betaaltelevisie. Nederland herkent een hele slechte structuur van betaaltelevisie. We hebben geen concurrerende betaaltelevisiezenders. En concurrentie zorgt voor prijsopdrijving. De positie van de kabel is totaal anders dan in België. Er is geen uh, Eredivisie Live, is van de kluts zelf. Dus er wordt geen strategische premie betaald door een kabelaar of een telefo uh, telefoniebedrijf... om de voetbalrechten te bemachtigen. Dus dat krijgen ze allemaal niet. En dat is heel anders dan in de andere landen. Ja. Er zijn gewoon een aantal uh, verklaarbare situaties dat het anders maakt dan in de landen om ons heen. En een daarvan is dat we een stuk kleiner zijn natuurlijk. En dat verander je niet. Ja. En je zegt dus eigenlijk, uh, dat hebben ze ook een beetje aan zichzelf te danken. Ja, heel erg. Ja, ja, ja, omdat toen het voetbal heel erg duur was in Nederland... een jaar of vier, vijf geleden... hebben bijvoorbeeld de commerciële zenders zijn naar alternatieven gaan kijken. Programma's waar ze zelf de eigenaar van zijn... waar ze zelf het format van hebben en wat ze zelf kunnen uitnutten. Als je het voetbal koopt, mag je het een keer uitzenden... daarna vallen de rechten terug aan de club en kan je er relatief weinig mee. En het belangrijkste, want dat wordt vaak vergeten... voetbal op televisie uitzenden... hebben eigenlijk nog veel liever dat de prijs verder gaat dalen in plaats van stijgen. Ja. Dus uh, uh, nu wij nog meer moeten gaan bezuinigen, we geven nu al jaarlijks 18 miljoen euro minder uit aan voetbal dan voorheen en dan komen er nog 200 miljoen bezuinigingen aan, lijkt de kans heel erg groot dat er op het open net eerder minder geld wordt uitgegeven aan het voetbal dan meer. En dat heeft niks met marktafspraken te maken, dat heeft alleen maar met de werkelijke situatie te maken. Dank je wel voor de uitleg. Jan de Jong, directeur van de NOS. En een prettige vakantie verder. Eens dus even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, uh, Rupert Murdoch die zit sinds de jaarwisseling op Twitter. Hij bezit al kranten en tv-stations over de hele wereld. En nu dus ook een eigen Twitter-pagina. Via Rupert Murdoch kunt u volgen hoe de 80-jarige Mediamagnaten feestdagen door is gekomen. En leest hij over zijn andere beslommeringen? Nou, die heeft hij uh, genoeg. Want zo'n bedrijf News Corp... ligt onder vuur nog altijd vanwege de afluisterpraktijken bij boulevardkrant News of the World. Oké, okay, leiden we af. Drie, 2, 1. 8.621.004 euro. De 3FM-actie Series Request van dit jaar heeft in totaal 11,8 miljoen mensen bereikt. 82% van de Nederlanders boven de 10 jaar weet dat drie DJ's in een glazen huis op een plein in Leiden platen hebben gedraaid voor het goede doel. En dat was net ook te horen. Met die actie werd dus ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Een commercial waar de kijker om moet lachen... is effectiever dan eentje waar dat niet gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek naar spotjes van onder meer C1000, KPN en Nespresso. Wanneer de kijker moet lachen, onthoudt hij het merk twee keer beter. Dus hopelijk voor deze supermarkt moet u dus wel lachen om deze reclame. Jijks, geloof je toch je eigen ogen niet? Hier bij mij C1000. De dus zeggen groot, rood ingekocht. Partijhandel. Goed gedaan! Oh, we geven ons mega giga groot voordeel, ja, zond. Huh? Oh, zei, wat een groot. De kwartaalcijfers van de papieren media zijn vandaag gepresenteerd. De meeste tijdschriften verkochten in het derde kwartaal van 2011... minder dan in dezelfde periode van een jaar eerder. Bladen met een oplage stijging zijn onder meer de Groene Amsterdammer, Quote NL... en bij de kranten steeg de verkoop van NRC en daalde die van de Telegraaf. Het hiphopprogramma Wat Anders, dat een half jaar geleden moest stoppen bij Funix... maakt een doorstart bij BNN. Presentatoren Jiggy J en Vens gaan verder bij State. Dat is het hiphopplatform van BNN. De show is live te beluisteren via BNN's internetradiostation. Gisteravond keken ruim 1,7 miljoen mensen naar de serie Beatrix Oranje onder vuur. Die serie probeert te laten zien wat er achter de schermen bij de Oranjes gebeurd is. Zoals in dit spannende gesprek tussen koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. Hoe zou jij er tegenover staan als je al eerder de troon van mij zou kunnen overnemen? Wanneer? Op 3 juni 2000 zit ik 20 jaar, 20 weken en 20 dagen op de troon. Een symbolisch moment. Ik wil niet dat anderen er iets achter gaan zoeken... Het was het jaar van de angst, de val van de dictators, wie was er het bangst, de slachtoffers of de daders, vanavond vieren we feest, gaan we lachen en dansen, maar eerst nog even de oudejaarsconferentie. Met dit lied opende Bo van Ervedoren zijn eerste oudejaarsconference. Hij kreeg de voormatige recensies, trok 383.000 kijkers. En ondanks dat alles heeft Bo toch de smaak te pakken... en wil hij volgend jaar weer een eindejaarsshow maken. Of dat doorgaat, dat ligt aan de bazen van SBS. De concurrentie is trouwens al wel bekend. Voor de KRO wordt Guido Weijers ingezet... en namens de VARA maakt Erik van Muiswinkel een eindejaarsconference. Dan is hier de laatste vraag, de hand. Ja, dat is weer... De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 3 januari 1892 kwam in Bloemfontein in Zuid-Afrika John Ronald Reul Tolkien ter wereld, de grondlegger van de moderne fantasy literatuur. Generaties groeiden op met de Silmarillion, The Lord of the Rings en The Hobbit. En dat laatste boek is nu verfilmd door Peter Jackson, maar al in 1977 kon u kijken naar een getekende tv-serie van dat verhaal en dat was ook al heel spannend. In the lands of Middle-earth, in an area known as the Shire, there was a village named Hobbiton. There, in a hole in the ground, lived a hobbit. Bilbo Baggins? Uh, yes? I am looking to hire a burglar. Burglar? <laughs> I'm afraid you've come to the wrong place. You mean you do not wish to share a grand adventure? Dear me, no. We hobbits are plain quiet folk. Adventures make one late for dinner. Enough. I am Gandalf. And Gandalf means me. For Gandalf? Is Not the wandering wizard. Ascend to through dungeon's Dispect cavern. cavern. We zullen nog even geduld hebben tot de nieuwe Hobbit-film uitkomt. In december gaat die draaien, een jaar later komt dan deel 2 uit. Lunch met Jurgen van den Berg. Acteur Gijs Scholten van Aschat wil graag dat kinderen op school televisieles krijgen. Op de lagere school leren ze taalrekenen en aandrijfskunde, maar ze leren eigenlijk weinig tot niks over hoe de media nou precies werken... en dat moet maar eens een keer veranderen. Aan de telefoon is Gijs Scholten van Aschat. Goedemiddag. Hallo, hi. Waarom moeten kinderen behalve taal en rekenen ook mediales krijgen... Nou, het komt naar aanleiding van de film die we vanavond in première gaat, Doodslag, waar, waarin de media een grote rol spelen. En eh, nou, ik denk dat Het goed is ook voor, voor kinderen om, om te weten hoe het precies werkt, dat wat je ziet in het journaal uh, of op een documentaire, dat dat een keuze is van de maker en niet altijd de waarheid is. Dus dan denk ik dat het goed is uh, om, om daar met een, jongen, op een jonge leeftijd mee geconfronteerd te worden, hoe dat precies werkt. Er zijn wel acties geweest, dacht ik, om, om kinderen media wijzer te maken, maar dat is nog niet genoeg. Het uh, zijn, zijn acties geweest. In, in, hoe doe je? Vol, ik, volgens mij heb ik ooit eens een keer een, een spotje gezien uh, van, van, van Postbus 51 of zo. Om, om kinderen oh, ja. juist media wijs te maken. Ja, nou, het lijkt mij heel goed. Kijk, het is niet zo heel erg moeilijk. Alleen denk ik dat het heel goed is om, om, om kinderen... bijvoorbeeld zelf eens een journaal in elkaar te laten zetten. En dan te laten zien dat je met het, het materiaal dat je gefilmd hebt... drie verschillende verhalen kunt vertellen. Uh, en dus dat eigenlijk de editor uh, de, de keuze maakt van wat voor verhaal je vertelt. En dat, dat, uh, dat lijkt me heel goed. Ja, dus het moet ook wel verder gaan dan uh, kinderen alleen maar uitleggen... Uh, wat er te zien is aan drama en film op, op tv of in de bioscoop. Ja, kijk, drama en film is, fictie. Is, is, is, is... dat begrijpen ze wel. Dat is niet echt, dat is net alsof. Maar het gaat er natuurlijk om dat je dat, dat, dat hoe een nieuwsprogramma gemaakt moet worden... Hoe, hoe, als iemand een foto van iets maakt, dan is dat een keuze van wat hij wel laat zien en wat hij niet laat zien. Een goed voorbeeld vind ik altijd, je hebt, je hebt een mooie foto van een strand... En uh, dat ziet er prachtig uit. Maar als je ietsje uitzoomt dan ligt er rechts onderin een lichte Maar die ligt er wel. Op de foto alleen zie je ja. hem niet. En zo werkt het nieuws natuurlijk. Wat laat je wel zien, wat laat je niet zien. En wat nieuws krijg je daardoor? Is dat ook niet een taak van de ouders eigenlijk, dit? Ja, lijkt me wel. Maar goed, de, de hele, hele opvoeding is natuurlijk een taak uh, ook van de ouders. Maar ik denk dat dit op school... Uh, niet zoveel moeite kost om, om, om dat uit te leggen en, en om, er, om er wat tijd aan te besteden. Dat lijkt me ook erg leuk voor de kinderen. Ja, je, je zei het al, de, de aanleiding zeg maar, dat jij hier uh, nou ja, even druk mee bent is, is die film, hè, doodslag. Uh, ja. Theo Mazen speelt daar ook in mee. Um, ja. Want de media spelen daar een belangrijke rol in, in, in, in hoeverre? Hoe, komt, hoe komen de media om de hoek? De, de, het gaat over dat een, een ambulancebroeder... Die, die wordt gefilmd in, in, een, in een comedyclub... daar ben ik dan bij als de eigenaar daarvan... die wordt eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt... In een, in een soort programma als de wereld draait door. En, en dat heeft vergaande gevolgen. Um, en, en steeds komt die media terug erin. Die jongen, die wordt, ik, ik speel een cabaretier... Ik, ik, ik neem die ambulancebroeder... uiteindelijk laat ik hem optreden in mijn, uh, in mijn show... En laat ik hem twee keer hetzelfde verhaal vertellen... maar twee keer reageert het publiek totaal anders. De ene keer is het een held en de andere keer is het een moordenaar. Mm. Nou ja, dus, dus daar, die, die film laat heel erg zien hoe, hoe, waar de scheidslijn ligt... en hoe, hoe subtiel dat is. En, en hoe je kant. dus als media kan manipuleren met bepaalde gegevens. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Is het eigenlijk nog, stel dat dit van de grond komt, hè? is het denkbaar dat je zelf bijvoorbeeld les gaat geven op scholen? Nou ja, ik, ik, ik heb dat gezegd. Ik niet meteen. Het is niet meteen een programmapunt van me. Of, alleen ik liet het is dus vallen. Ik dacht, volgens mij is dat, zouden ze daarover zo na moeten denken? Over hoe. Ja, kijk, de, de mensen worden toch ontzettend beïnvloed door de media en nee? hebben er een mening over. Maar weten ze wel hoe het precies gemaakt wordt? Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. En ik denk dat kinderen daar, ze zijn natuurlijk best heel handig met filmpjes in elkaar zetten en zo. Dus ik denk dat, dat ze het heel erg leuk vinden om te zien hoe het precies werkt. Ik herinner mij dat bij de uitzending uh, over de, de, de manifestatie op het Malieveld over cultuur uh, uh, toonde de, het nos verhaal een verklede kip... <laughs> En die werd geïnterviewd. En dat stond dus voor de cultuur. Nou dat vond ik echt een aansluiting. Ja. Dus, dus, dus er zijn duizenden er zijn mensen op het Malieveld bijeen om te protesteren tegen. Tegen de, de, de, de bezuiniging op de kunst. En wat laat het nossa zien? Verkleede en overgare iemand die een verklede kip is. Nou <laughs> ja, uh, dan denkt iedereen, ja, moeten we dat subsidiëren? Begrijp je? Ja, ja. ik snap waar het vandaan komt. Um, goed, nou ik, ik vind het een mooie oproep. We, we kijken of het, of het uh, wordt opgepakt. Meer mediawijsheid. En niet alleen voor kinderen, misschien gewoon voor iedereen die uh, af en toe de ja. media kijkt, leest, uh, luistert. Okay. Dankjewel, Gijs Scholte van Afschat. En succes okay, met de, de nieuwe film Doodslag. Uh, overigens, uh, over mediawijsheid gesproken. We hebben ons mediaforum elke dag na half 1, zometeen ook weer, met Max van Wezel en Henk Westbroek. En dan gaat het ook over uh, dit soort zaken. Nu eerst Dorald Megens, Radio 1, het NOS Journaal. Twee Nederlanders die in juni vorig jaar in Pakistan werden opgepakt... worden teruggestuurd naar Nederland. De twee mannen van Marokkaanse afkomst werden aangehouden... door de Pakistanse geheime dienst. En ze zouden zich hebben willen aansluiten bij de terreurbeweging Al-Qaeda. In Amsterdam zijn vorig jaar een kwart minder overvallen gepleegd... dan het jaar daarvoor. Dat zei de nieuwe korpschef van de politie Aalbersberg... in zijn nieuwjaarstoespraak. De aanpak van overvallen had de afgelopen twee jaar extra prioriteit... bij het korps amsterdam amsteland Ook het aantal woninginbraken daalde vorig jaar licht. In het Brabantse dorp Haghorst is de politie vandaag verder gegaan... met de zoektocht naar een vermiste man van 19. Hij wordt sinds zondagnacht vermist, toen hij van een café op weg was naar huis. De politie vreest dat de man in het kanaal is beland. Gisteren werd er al gezocht met een sonarboot. En dat gebeurt vandaag weer. De werkloosheid in Spanje heeft aan het einde van 2011 een recordhoogte bereikt. In totaal zitten bijna 4,5 miljoen mensen zonder werk. Dat is ruim 21 van de beroepsbevolking. Spanje heeft het hoogste aantal werklozen van Europa. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en onstuimig met vooral in het noorden en westen af en toe regen. Er staat een harde zuidwestenwind. Langs de kusten op het IJsselmeer staat een stormachtige wind... met op een aantal plaatsen stormkracht, windkracht 9... Verspreid over het land komen zware windstoten voor, met in het noordwestelijk kustgebied zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur. Vanmiddag neemt vanuit het westen de buigheid verder toe. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 9. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg en vannacht maakt vooral het noorden kans op een bui. In het binnenland neemt de wind wat af, maar aan de kust blijft het stevig doorwaaien. Morgen zijn er wolkenvelden, enkele buien en korte zonnige perioden. De maxima komen dan uit rond 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in de kustgebieden, vooral Noord-Holland en Friesland, heeft veel last van de zeer zware windstoten. Op dit moment files op de A10 de ring West richting Zaanstad tussen Afrit Haardem en knopend Koenplein 2 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europort is bij het knopend Vaanplein de verbindingsweg naar de A29 richting Zierikzee dicht. Daar is een aanhanger met oplegger geschaard. En ook een aanrijding op de A76 geleden richting Heerle. Tussen knopend Ten Essen en Kunderberg is de weg nu dicht. Vanaf Schinnen staat er een file van 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, columnist bij Vrij Nederland. Collega-presentator hier op Radio 1. Henk Westbroek is er ook, die is van alles radio-tv-presentator. Zanger ook. Vrijdenker noemen we je ook altijd, Henk. Ook in 2012, hè? Ja, je kunt niet vrij genoeg denken. <laughs> nee. Even op dat waar we het net over hadden. Gijs Schotten van Aschalt met zijn oproep... Uh, of, uh, tot meer mediawijsheid bij kinderen. Uh, spreek jou dat aan? Ik, zou niet, ik weet al niet wat wijsheid is... en ik heb geen enkel besef van wat mediawijsheid is. En om daartoe op te roepen... dan moet je eerst precies uitleggen wat mediawijsheid is. Nou, nou ja, hij, wil, hij zegt van de, de media manipuleren op allerlei manieren. Je laat een foto zien. Ja, die foto had ook net uit een andere hoek genomen kunnen worden. Dat is en, en daar moet je mensen van overtuigen. In het begin dan bij de kinderen... dat ze doorhebben dat alles wat je ziet, hoort leest, uh, dat dat ook maar een mening is. Ja, en dat, en dat niets waar is. En zelfs dat maar heel zelden. Nou ja, maar dat is ook zo. Maar uh, kinderen blijken... Uh, dat, dat, ik heb ooit in, in, in mijn jeugd sociologie gestudeerd... en, en, en mee klaargekomen. Uh, kinderen blijken al heel snel... Uh, in staat te zijn... Anders? Ja. Yeah. En, uh, ja. en ja, ja ik Nooit. weet mensen altijd nog te verbazen. Uh, het blijkt dat kinderen heel snel in staat zijn om werkelijkheid van fictie te onderscheiden. Dus op het moment dat ze Donald Duck zien, die gewoon zijn vinger in een oog van iemand zegt... hebben ze heel snel in de gaten, dat in de werkelijkheid je dan oprecht oud zegt. Dus heel veel mensen, eh, vanaf jongs af aan, zijn in staat... om met een grote korrel zou te nemen wat, wat fictie betekent... en ook hmm. wat, als, eh, wat de werkelijkheid is. Want ze leren gauw genoeg dat, eh, dat alles wat opgeschreven is eh, niet klopt. Omdat de enkele keer dat het gaat over iets waar ze wel verstand van hebben... blijkt dat het er niet staat zoals het had moeten staan. Max, wat vind jij ervan? Nou, als, als die maar niet bedoelt... Dan dat er nog veel meer mensen voor de media moeten worden opgeleid. Want het is nu al een plaag, uh, alle op opleidingen... journalistiek en media nou, Nee, nee uh, communicatiekunde. Hij wil, hij maar wil ons allemaal uh, bijbrengen... Dat, dat je dus gewoon kritisch kijkt naar wat je zo voorgeschoteld krijgt. Ja. Nou, het is waar, denk ik, dat een generatie opgroeit... die eigenlijk opgevoed wordt door de media, niet meer door hun ouders... En uh, ook heel snel geloven in... Uh, ja, mijn mijn dochter heeft teams. heel lang geloofd ja. in al die RTL-programma's... dat je een uh, rode auto kon krijgen... en een uh, prins op een wit paard en een droomkeuken. En die dacht dat het allemaal echt was. En, ja, dat, en dat, dat je, als je, maar dat je die een bloeiende mee carrière deed. zou krijgen... als je aan een talentenjacht meerdet... Je, op op talentenjacht, jacht, uh, je na drie maanden vergeten op talentenjachten, op castings, op audities. Ja. Ja. Op, uh, dus uh, enig tegenwicht daartegen mag... Ja, ja. ja of... dat, daar heb je wel gelijk in. Aan de andere kant denk ik toch dat heel veel mensen... toch wel in de gaten hebben dat het allemaal een soort van spel is. Denk mijn, je niet? Mijn dochter geloofde Ik Ik dacht toch. echt dat als je maar aan al die audities meedeed. Dat, uh, nou, nou, dat dat de weg naar succes was. Ja, ja, ja. Er, zijn ja, er, ja. er zijn toch ook allerlei voorbeelden van. van nou, bijvoorbeeld uh, een website als geen stijl maakt. er nog wel eens gebruik van. Die, die, die gooien zelf af en toe dingen in. De wereld die gewoon helemaal niet waar zijn. Maar daar, daar reageert wel iedereen op. Ja gewoon. omdat de mensen altijd. Uh, mo uh, een modder willen geloven. Ik wil geen stijl. Ik lees het met het grootste genoegen trouwens. Die hebben al elke dag weer twee nieuwe schandalen. En als je erachter. Duikt, en je denkt twee seconden over na, blijkt het geen schandaal te zijn. Uh, soms wel trouwens hoor, maar, ja. maar vaak uh, roepen ze maar wat. Maar ja, goed, er zijn precies als, als Max-dochter altijd mensen die, die gevoelig zijn voor elke vorm van, van insinuatie. En vooral als er een samenzwering achter zit, ja. dan vinden mensen. Dat ik zelf ook. Ja, een ja, mooi complot. Ja, ja heerlijk. Ja, ja. Oh, daarover gesproken, Willem Holleder, want dan komen we wel een beetje in die richting natuurlijk. Uh, eind deze maand komt hij uh, vrij. Het is nu duidelijk geworden dat justitie uh, voorlopig even niet verder. Met hem gaat uh, in de liquidatiezaken. Want ze zeggen: er is niet, uh, de smoking gun is niet gevonden. Um, de vraag is natuurlijk: waar, waar is hij straks het eerste te zien? Want uh, die gaat natuurlijk een, een interview geven. Max. Afdeling overlijdensberichten. Dat denk jij. Peter ja. R. de Vries. Ja, ja, ja, ja. En, dat, en het zal er het, het omspannen of het Peter R. of dat wordt. Maar ja. jij denkt dat die vrouw die buiten staat... dat er ah, een paar ja. vijanden zijn die hem... Uh... Nou, die, die, als ik het begrijp en ik niet luister... ik moet het ook maar doen met wat er in de krant staat. En jij hebt net, staat, jij hebt net volstrekt duidelijk gemaakt... dat je dat beter niet kunt geloven. Uh, maar <lacht> als dat zo is, dan heeft die man zoveel vijanden... die heel uh, akelig van karakter zijn... dat hij uh, ja, misschien maar het best zich kan laten interviewen in een anonieme plek in Zuid-Spanje door Peter R. Want anders komt hij komt op de afdeling over leidensbritten, maar misschien ook niet. Maar ik zijn dus ze al aan het rondbellen nu, denk je? De Pauwenwitte witte mannen, de, de knevelen van de Brink, de wereldwijd ah, die die doorheen zomers. Uh, ja, oh ja, nee, die zijn vast aan het bellen. Alleen uh, het zal ze enige moeite kosten om langs uh, de advocaatstein Franken te komen. Want uh, een van de dingen die Franken steeds aanvoert is, behalve dat hij het niet gedaan zou hebben, althans dat het niet te bewijzen is, dat hij heel ziek is, dat hij het aan zijn hart heeft. Uh, dat hij eigenlijk uh, niks meer kan. Dus uh, ja, ik bedoel, als hij dan uh, de, de hele dag bij Pauw en Witteman... in de wereld draait door gaat zitten, zal justitie zeggen... valt dat even mee? Nou ja, je kunt als we ook zeggen, van, ik geef één groot interview... en daar kan iedereen eens verder mee doen. Dan ben je er klaar nou, je mee. Kan, dus... Sterker toch, je kan ook helemaal geen interview geven. Er is niemand ook. Tuurlijk, die je verplicht om een interview te geven. Nee, dat kan ook. En die meneer schijnt er voor het geld niet uh, te hoeven doen. Hij heeft toch zijn, zijn sporen nagelaten. Want iedereen die wat betekent in de wereld... die heeft tegenwoordig ook zo'n zo scooter... Weet je wel, en dus, dus, eh, eh, want dat vinden mensen heel cool. En ja, nou, die man heeft geld zat, dus waarom zou hij zich druk maken? Waarom zou hij een interview geven? Hij is, hij is uh, de, zegt, zegt men dan, de grootste crimineel van Nederland. Uh, de, toch op een of andere is iedereen daardoor gefascineerd ook wel weer. Dus hoe kan dat? Nou, als je in Amsterdam Zuid woont, wat ik doe, dan ben je alleen al gefascineerd door uh, de plekken om je heen waar al die liquidaties hebben. Plaatsgevonden, want uh, je gaat naar de slager en dan moet je langs de straat waar uh, uh, Hinks, de advocaat, uh, is afgeknald. Uh, je loopt over de Apollo-laan en daar is Enstra aan zijn eind gekomen. Dus uh, ja, het hele decor van al die liquidaties, uh, dat is de buurt waarin ik woon. Dus alleen, alleen daarom al vind ik het fascinerend. Ja, er is ook een hele tour, geloof ik zelfs, langs al die plekken. Ja, ja nou, wel. Oh, er is altijd weer iemand die het weet uit te baten. Hè. Ja. Maar ik denk dat. Ik denk dat uh, dat er heel veel mensen zijn die zich... Uh, al is het maar om een soort uh, reden van spanning. Uh, aangetrokken voelen tot, uh, tot criminelen. Want het is toch de zelfkant van het leven. en vooral al die keurige mensen. laat ik zo zeggen, de modale uh, BNN-presentator. die altijd de uitdaging zoekt. die zou best een keer stiekem mee willen. met een liquidatie. in de hoop dat hij het overleeft. en er zit een leuk televisieprogramma. Het schiet in. de meestal op elkaar en hoor, en die, niet op journalisten. Ja, nee, maar je, je, dat heet collateral damage toch? Het kan gebeuren. Dus ik zie ja. dat vaak. En nou ja, je ziet heel veel. Nee, je ziet heel veel mensen. Door Mabel Wisse Smit die het met meneer de Bruin, uh, Bruinsma, uh, Bruinsma, uh, Bruinsma uh, zou, hebben, zou gedaan. hebben gedaan in ieder geval wil de Chileen zegt, ja, nou ja, er zijn er meer die, die, die, die het zeggen. Ja. En, uh, en maar er is altijd een zekere aan. Heel veel mensen ja. vinden dat spannend, na zo'n slecht te staan. Ja, Zoals ja, sommige zo. mensen het ook spannend vinden om naast een beroemde voetballer of popster te staan. Ja. Het zou wel mooi zijn als hij interviews geeft, want ik begreep van collega's die die rechtszaak in de rechtbank hebben gevolgd, dat hij met grote ironie ja. en zelfspot er ook over kan vertellen. En dan over ik ook wat die verslagen lezen. En grappig ook wel Amsterdamse humor. Ja. ja, maar dat, dat, dat hebben de meeste mastermoordenaars Amsterdamse humor. Ja. Martijn Koolhoven was even van de Telegraaf. Die is er daar, uh, ja, ze zeggen niet echt <kuggen> uitgegooid. Hè. Dat, dat wordt een beetje in de middag. Er loopt ook nog een zaak, geloof ik, tussen de Telegraaf en, uh, en deze Martijn Koolhoven. Maar uh, laten we zeggen, toen hij 25 jaar in dienst was... dat fragment hebben we net laten horen, zei de hoofdredacteur... wat zou de Telegraaf zijn zonder Martijn Koolhoven? Een paar weken later was hij uh, weg. Uh, had alles te maken met uh, zakelijke belangen... die hij die, die, die die van een vriend uh, zou hebben uh, gediend... Uh, met een artikel in de krant. Nou ja, dat wordt nu allemaal uitgezocht. Max, je hebt dat interview gelezen. Want vanochtend in de Volkskrant was dus een interview met deze Koolhoven. Ja, hij geeft een heleboel interviews. Want hij stond vlak voor de jaarwisseling. Ook pagina groot in trouw. Dat is altijd zielig voor trouw. Dat het pas opvalt als het in de Volkskrant heeft gestaan. Maar daar heeft hij het verhaal ook al Ja, jij bent zeker Volkskrant abonnee. Hè? Ja, absoluut Volkskrant abonnee. Ja, nee, hij nee, dacht dat al uit die opmerking te mogen dismisseren. Nee, maar hij, hij neemt het juist op voor trouw. Want die hadden dus blijkbaar bij, bij die Koolhoven eerder. Ja, ja, dat klopt. Maar goed, wat, wat, je hebt het verhaal gelezen. Wat ja. Van. ja, ik heb het gevoel dat hij uh, een beetje naar een nieuwe baan uh, aan het solliciteren is via dit soort interviews. Hij heeft zich dus heel lang stilgehouden en heel lang stoer gehouden. Van, uh, oké, okay, ik ben wel weg bij de Telegraaf, maar iedereen kent Martijn Koolhoof. En uh, ik heb een geweldig netwerk en ik kom er wel en ik word nu ZZP'er. En ja, dat blijkt dan tegen te vallen. Dus nu, nu geeft hij een beetje ja, ik vind een beetje bedelaars interviews. Van, uh, ik ben heel goed en heeft u een baantje voor Z me. Zeg, hij zegt niet Waar het nou over ging. Hè? Het ging over een uh, vriend van hem, de eigenaar van savo Lingerie, meen ik. Ja. Uh, die een varkentje te wassen had met een concurrent. En hij heeft de Telegraaf misbruikt om die concurrent zwaar te maken. Ja. Nou, dat is een vorm van vriendjespolitiek die niet kan in de journalistiek. Maar geeft hij dat toe ook? Want, want, nee, maar dat zegt Dat de de wordt telegraaf. gezegd. Ja, en nee, precies. dat wordt gezegd over Maar daar, daar gaat hij verder zelfs niet in. Nee, maar de Telegraaf heeft wel gelijk. In uh, ik hoorde het citaat daarnet. Uh, het is een beetje raar dat dat hij vlak voor de beslissing om eruit te trappen... zo hoog van hem opgaf. Maar Jules Paradijs heeft wel gelijk. Zeker een krant die zelf een grote mond opzet tegen anderen... wat de Telegraaf geregeld doet, uh, moet onberispelijk zijn. Dit soort vriendjespolitiek kan niet bij een hmm. krant. Henk, uh, in, de, met in de omroep weer... want die, die over. Dat, hmm. dat is gewoon wel een goede verslag. Even. Die had regelmatig nieuws. Uh, dat hij dan zomaar eens bij een andere krant gaat werken... dat, ja, is, dat ligt toch lastig. De, krant, de kranten zijn natuurlijk een beetje de laatste resten van de verzuiling. Hè? Uh, uh, ja, dat zijn de omroepen. Ja. Ook, ook. Ik zou ook zo'n beetje... Maar, je hebt maar daar, gelijk, daar je wordt wel over gestapt. Gaat. Maar in de omroep is leuk, want... ik bedoel, Leo Blokhuis, gerenommeerd popjournalist, die was e. ooit... EO. EO. EO. Jeroen en, Paul. EO. E. E. E. E. E. En die gingen allemaal naar de, de vara en zo. En, en Paul de Leo heeft ongeveer voor elke omroep gewerkt die er bestaat. Uh, en dat, dat gaat heel makkelijk in die wereld. En ook op journalistiek niveau. En waarom dat zo is en bij kranten niet zo is, kan ik eigenlijk niet beoordelen, maar... Ik vermoed, en meer dan een vermoeden, is het niet dat als jij een oudere, dus dure journalist bent, en hoe gerenommeerd je ook bent, dat uh, je altijd uh, als krant goedkoper uit bent. Met twee stagiaires die voor 250 euro per maand uh, artikeltjes komen. Nou, nee, hoor de ik de meeste denk, kranten nee, die je betaal. Bent, nee, je bent heel zuinig volgens mij als krant op iemand die echt zoveel primeurs heeft gehad en zo'n contactennetwerk had heeft, weet ik niet meer, als Koolhoven... Maar dan zou je toch moeilijk lozen, dat anders te aan de slag moeten. Dus. Ja, maar nou, nee, geld ja. ik, ik kan me herinneren, je had het net ook... Ik heb ook een tijdje een abonnement op Trouw gehad. En ja. dat heb ik opgegeven toen... een derde deel van de journalisten eruit getrapt ja. werd. Waaronder ook hele gerenommeerde. De krant dikker wordt. En, ja. dan en, kun je alle kranten opzeggen? Want overal wordt een derde nee, eruit nee, gegooid nee, op nee, dit moment. Nee, ik bedoel maar te zeggen... en ik denk dat men toch de neiging heeft... wat duurdere mensen eruit gooien. Tenminste bij het Algemeen Dagblad, uh, waar ik wat persoonlijke kijk op, heb is dat gebeurd? Maar voor mij heeft dit te maken met, dat, met Nederland. Als er een vlekje aan je is in Nederland, niemand weet precies wat er, wat er was en wat de aanleiding was, maar iedereen weet nog precies, er was iets met die man en die moeten we niet meer. En, uh, ik, ik, ik denk dat hij echt uh, er heel lang over gaat doen om een nieuwe werkgever te vinden, Koolhofer. Dus hij moet echt, als CCCP, gewoon maar verhalen schrijven en, en ze her en der proberen te verkopen. Of het, het in een uh, ander land te proberen. Dat kan ook nog eens een keer. Maar ja, daar heeft hij dan misschien weer geen netwerk. Nog even heel kort. Gisteren was, die, was er weer een serie over het Koningshuis op tv. Uh, Beatrix uh, Oranje onder vuur. Heb je gekeken, Henk? Of niet? Nee, nee. Ik heb niet vind je dat soort series leuk? Want het is oh, ik, ga... Kijk, ik, ik, ik ben zelf principieel republikein, maar ik vind het geweldig dat je daar, want je kunt kijken omdat het, het, het geheim van Soestdijk bestaat en er over, uh, over Beatrix natuurlijk allerlei geruchten zijn, zodat ze het gehouden zou hebben met tien, met familie, Heel veel geruchten. Uh, 99% zal niet waar zijn. Uh, is het natuurlijk een prachtig onderwerp, omdat het toch heel veel macht heeft om daar een, een drama serie omheen te zou... zetten. Oh. Denk aan The de Queen die Engelse film. was ja, ja. uh, uh, een, een fantastisch spannende film. Ja, Max, dus... heb jij gekeken eigenlijk? Dan... Uh, de tweede helft. Mijn vrouw heeft gekeken... en die riep de hele tijd, kom, kom, je moet kijken. Dus de tweede helft heb ik gezien. Ja, Thomas Ross' scenario geschreven, dan weet je altijd dat het oh, deels... kan deels we fijn... wel schrijven. Ja, dat maar dan is het deels feiten, deels fictie. Ja, het is factie, hè. Zal, uh, zal Thomas Ross het zelf noemen. Uh, dus het is 70 uh, waarheid... en 30 de naakte meisjes die door beeld rennen en zo... Dat is zijn eigen fantasie. Ja, ja of, of dat is of of de Dat wat wel waar is. Dat is wel maar is een de hele tijd de de... ketting <laughs> rook. Beatrix is waar, bijvoorbeeld. Ja, precies, dat, dat wordt aardig Maar je, je komt er niet helemaal achter wat waar en niet waar is. En uh, Je moet dus niet denken dat er enorme research aan de grondslag ligt... en dat er historici bij gehaald zijn. Het is fictie. Zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van het gesprek. Je moet ernaar kijken, je laat het vermaken... maar het is niet allemaal waar wat we zien. Nee, maar wat je hoort, laten we nou eerlijk zijn... Ik ben hier vanmiddag ook niet geweest, maar het was uh, Ekdom en uh, Max van Wezel. Niemand kende zijn stem, toch? Die is het helemaal niet, maar zijn zus. Goed, dank dat jullie er waren. Gerard Ekdom en uh, ja, ik weet niet wie Max van Wezel speelde... maar dat gaan we nog even uitzoeken, zo, zo. Welke, welke acteur dat nou weer was. Uh, hartelijk dank. Maximaal van Wezel. <laughs> Dag.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 skirt Chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah.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 Laura Jansen was dat een Wicked World. We gaan door met de nationale nieuwsquiz. Gijs Wilderman is hier, die is 66 jaar en komt uit Zeist. Welkom. Dank je wel. Oud vakbondsbestuurder. Ja. We zijn alweer begonnen met de acties. Ja. En ik denk dat het in de schoonmaak ook wel nodig is. Ik ja. bedoel, dat zijn nou mensen die echt wat meer moeten verdienen en echt wat meer uh, respect moeten uh, krijgen. Zonder schoonmakers vervuilen we. Dat is ook zo. We hebben dat. Uh, wat is het? Een uh, ah, anderhalf jaar geleden hebben ze natuurlijk ook actie gevoerd. Hebben we ja. dat gezien? Negen weken lang. Ja. Uh, we gaan straks standpunt wel er ook over doen. De stelling: het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. U zegt uh, volmondig eens. Ja. ja. Nou, Nou, nu eerste quiz. Uh, 108 punten. Gisteren was de aftrap ja, gelijk is, al op, Ze ik, was erg goed, vond ik. Ja, gelijk al een klapper. Ja. Dus daar moet u overheen. Uh, eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. De staking van schoonmakers breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. De schoonmakers willen meer lonen en een lagere werkdruk. Volgens de vakbond zijn de opdrachtgevers van de schoonmaakbedrijven de boosdoeners. Actie! Actie! Actie! Actie! De schoonmaakbedrijven noemen de eisen van de vakbond onrealistisch... in een tijd van recessie en zware bezuinigingen. Keep it clean. Ja, gisteren begon he, die staking op een aantal stations. Vandaag wordt de actie uitgebreid naar enkele banken, scholen en kantoren. Hier is vraag 1. Om half 7 gisteravond begon de staking officieel. Op welk treinstation was dat? In Nijmegen. Is goed. Volgens FNV-Bondgenoten wordt het een domino-actie... die klein begint en zich uiteindelijk uitbreidt. Vraag 2. De schoonmakers willen vooral meer respect, maar natuurlijk ook meer geld. Volgens de werkgevers betekenen de eisen van de schoonmakers... dat de loonkosten met hoeveel procent stijgen? 5 procent. U verdiept zich natuurlijk niet aan de kant van de werkgevers, hè? <laughs> dat is ik, oud ik heb daar niet naar gekeken. Nee, ze zeggen 12 procent. Oh, 12 procent. Ze. Ja, ze oh, ja. Ja, ja. Vraag 3. Ook in 2010 was er een grote staking in de schoonmakersbranche. Negen weken duurde die. In de drie grote steden, Den Haag, Amsterdam en Utrecht... werd er een bijzondere periode gekozen om met die staking te beginnen. Er werd namelijk voor, tijdens en na een bepaalde feestdag... werd het werk neergelegd. Welke feestdag was dat? Koninginnedag. Dat is Goed. We gaan naar vraag 4. Dat is uh, traditioneel de vraag met het geluidsfragment. En de vraag is heel simpel: wie is hier aan het woord? Nou ja, gelukkig was de eerste klap meteen al uh, mis. Maar ja, de man, of wie dat ook bedacht heeft om dat zo te doen. midden in een, in een woongebied is natuurlijk uh, krankzinnig. Die gewonden, dat is nog een. Uh, dat is nog echt, valt het reuze mee. Het hadden er ook vier uh, doden kunnen zijn. Broertjes, u gokt dat? Nou, ik, ik heb het gehoord, maar. Het is een stem die je niet zo vaak hoort. Ik nee, zeg broertjes. Sterker nog, hij zat wel eens in dit mediaforum... maar we hebben hem een tijd niet gezien sinds hij burgemeester ja. is van Hilversum. Maar het was inderdaad heel goed <tus> gokt dan, Pieter Broertjes. Uh, Hilversum is tijdens de jaarwisseling uh, aan een ramp ontsnapt. In het centrum ging een uh, krachtige vuurwerkbom af. Daarbij raakten drie mensen gewond. Er bleek vlakbij de ontploffing een vrachtwagen te staan met nog meer... Eh, honderden kilo's aan evenementen vuurwerk. Vraag 5. Door het Verbond van Verzekeraars is een eerste schatting gemaakt... van de kosten van de schade die door vuurwerk is aangericht. Het Verbond heeft alleen gekeken naar schade aan huizen en auto's. Op hoeveel miljoen euro wordt die schade geschat? 10 miljoen. Is goed. Schade aan bijvoorbeeld schoolgebouwen en letselschade... zijn nog niet eens meegerekend. Laatste vraag nu. Maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws... En de vraag is simpel, wie bedoelen wij hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Rem zou mijn resocialisatie moeilijker maken. 3. Op mijn scooter kan ik straks de buurt weer onveilig stop. maken. Stop. Willem Holleder. De volgende zou zijn geweest: Bij mijn vorige vrijlating speelde het orkest heerlijk Helder Heineken. En voor één punt, het ziet eruit dat ik eind deze maand op vrije voeten kom. Het is inderdaad Willem Holleder, die was er snel bij. Heel goed, uh, Rem, dat is de naam van het personage uit uh, de film De heineken die volgens Holleder te veel op hem leek en zijn imago zou schaden als hij weer vrijkomt. Holleder spande een zaak aan tegen de makers van de film, maar uh, die verloor hij uiteindelijk. Willem Holleder was inderdaad de naam die we zochten. U komt op zeven, uh, dat betekent dat er in ieder geval zometeen zestien vragen goed moeten zijn.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 krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Het is terecht dat de schoonmakers actie voeren. Ik heb hem eigenlijk net al weggegeven. En we hebben er ook al uitgebreid over gesproken in de quiz. Dus de achtergrond van die stelling hoef ik niet meer uit te leggen. We zijn wel benieuwd naar uw Eens of Oneens. En nou, als u daar een mening over hebt... sms die dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, Eens of Oneens... Doe dat al met Hekje Standpunt. Gijs Wilderman, 66 jaar oud. Zij is helemaal niet slecht gedaan. Factor 7, dat betekent 16 vragen moeten er goed zijn voor de winst. Uh, maar ja, dat kan wel in, in ja, 90 maar, seconden. Ja, ja. Nou, ja, het kan, maar, het kan. We, we zien het. We geven niet op. 90 seconden de tijd, als gezegd. Als u het niet weet, pas zeggen. En uh, misschien moeten we gewoon de vraag uit laten stellen en dan het antwoord geven. Goed, daar komt hij. De Nationale Nieuwslist. Uit onderzoek blijkt dat wat voor soort artsen zelden fouten maken. Huisartsen. Dat is goed. Hoe heet de oud-president tegen wie het proces gisteren in Cairo is voortgezet? Mubarak. Is goed. Het centraal station van welke stad is vanochtend ontruimd geweest? Pas. Utrecht. Hoe heet het bedrijf dat de publicatie van een rapport over een brand van vorig jaar wil tegenhouden? Um, in Boerdijk. Uh... Goh, nou. Ik kan het niet even komen. Pas. Chemiepak. Ja. Trainer Co-Adriadis van FC Twente is ontslagen. Door wie wordt hij waarschijnlijk opgevolgd? Steve McLaren. Is goed. Zo'n 30.000 inwoners van welk land hebben betoogd tegen een nieuwe grondwet? Hongarije. Is goed. De voormalig bakkersvrouw heeft wekenlang haar opvolgers getreiden... door wat in de taartjes te strooien? Zout. Dat is goed. Robin van Persie juicht de tijdelijke rentrée van welke speler bij Arsenal toe? Um, die Fransman. Ja. Pas. Thierry Henry. Sommige winkels in welk land accepteren deze maand weer even de oude nationale munt? Um, in, in Frankrijk. Doen? Ja, is goed. Hoe heet de president van Duitsland... die voor de zoveelste keer in opspraak is geraakt? Wolf. Is goed. Welk tv-programma is het best bekeken programma van 2011? Uh, idols. Nee, Boer zoekt vrouw. Wie won gisteren de finale van het WK Darts in Londen? Lewis. Is goed. De politie van Los Angeles heeft een man aangehouden... die dit weekend meer dan 50 branden zou hebben gesticht. In welk district? Pas. Hollywood. De president van welk land vreest dat vijandige machten proberen... het land te verwestelijken? Uh, Hongarije. Nee, China. Op een landgoed van de Britse koninklijke familie in Norfolk is wat gevonden? Een lijk. Is goed. De regering van Griekenland wil de duur van wat van 9 tot 12 maanden verlengen? Pas. Dat is de militaire dienstplicht. Zijn ze wat van plan, die Grieken soms? Met de rest van Europa. Je weet het niet. Um, de vraag is: is het genoeg? Dan moesten de 16 goed zijn. Hè? Nee, nee. nee, dat was iets te weinig. Te vaak moeten passen. Ja. Het waren de 9, maal 7 is 63. Helemaal niet zo'n slechte score. Dat nee, ja. vind ik zelf ook niet. Nee, dat durf ik meer thuis te komen. Ten opzichte van die 108. Ja, nee, dat, wel dat, te dat redden ik al sowieso niet. Nou, uh, u krijgt het normale prijzenpakket mee naar huis. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Prachtig. En een goede reis terug. Dank je wel. Leuk dat u er was. Ja, ik vond het zelf ook leuk. Mooi zo. Uh, wij melden ons straks weer. Dat doen we na het NOS Journaal. En dan gaat het uh, eigenlijk over iets wat vorig jaar ook het nieuws al beheerst. En natuurlijk die enorme olieramp de Golf van Mexico. Je weet wel met dat BP Booreiland. Um... De vraag is, hoe gaat het nu eigenlijk met die Golf van Mexico? Dat is de vraag. Het antwoord komt uh, hopelijk zometeen na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten...